Ging je niet maken van gewoon een cent? Zon, ja. ik wil mijn mentaliteit verschuiven. Mijn doel rond mij het beste. Ik wil dubbelstenen houden, het geld daden stromen. De hoes houden, schoppen, rollen, Rolls Royce en Fakai's oponnen, Ludo. Krijg terug naar de hoogst, mama, je moet voelen als doodo. Je moet stoppen, benieuwd en nadenken. Gewoon doen wat je kunt, wat je wilt, wat je man nodig heeft. Leven is een tegel u grote film, die shit. U wint soms je verliezen in deel, u wint wat meer. Wat er is om maar te doen, hoe kan ik benadrukken zelfs meer? Stop wordt kennis van student, kan pas u tot nu toe. Fouten maakt niet mislukking, gewoon rauwe houden. Houd de denker echt te houden, stroom en raams ideeën blijven gaan, kansen vieren. Vertoning blijven, geen ondanks fallbacks, lage gelddroom van Rolex. Roll and flex up, niggas, if rather the world in the morning to methods, cool heat up it is, line, marath, long, to the rich slang marathons, let's see, who can get at what you are the fun look, do your bing bing man. Ik zit achter mijn laptop nummers uitzoeken, hoe kan ik volgende beste dingen doen, hoe ik ze komma stapelen kan zijn, vertel ik van school dat bestaat nog steeds geen zin maken. Maar vroeg of laat zal maken enkele zijn een dollar dollar biljaar, ik zal laten zien wat een echte hustler kan doen, gooien die me in de oceanen, ik zal terug in de kamer is geen grens wat dingen doet niet, is geen limiet wat mannen maken, duurt een heleboel mensen te waarderen. De waard van dingen laat goed of alles voor verheffen van je denken. Laat niet je mening zinken in de geluiden, de stem in je hoofd, je vertellen kan niet. Dit is niet geen kerk, het is geen heilige niet, Wees is niet bang om een fouten te maken. Deven is zijn riten heeft uiteindelijk, terwijl u kunt genieten.